Weet ik een goed adres, familie en vriend. Centuur buigenlijk, 65 euro, dit is geen geld, meer mijn onderdeel. Interesting. Een goedenavond en weer een aflevering van Breekzo so Lekker de Week van Jongmans en Jongmans, maar dit keer zonder een jongmans. Eindelijk een beetje zijn mond gesnoerd. Eh, we wensen hem allemaal wetenschap, komt allemaal goed en we gaan weer een avondje vol met muziek eh, tegemoet en we gaan lekker verder met El Stewart.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 Staying Alive van de Bee Gees, een gouden ouwe uit de film Saturday Night Fever. Ja mensen, het is weer uh, aardig donker aan het worden. Uh, oh, het is eigenlijk helemaal donker. Uh, de herfst is weer begonnen. We hebben het uh, gelijk afgelopen maandag hebben het, uh, gemerkt. Windkracht 10. Het was weer een uh, klein feestje op het strand. Ik uh, zag bij uh, Beach Club 10... Zag je de, de kinderspeelplaats helemaal onder het zand. Uh, weinig kinderen, uh, schat zoeken, maar uh, je vindt helemaal niets. We gaan lekker verder met uh, muziek. Uh, we gaan eens even lekker de oudheid in van de, van de disco. En we gaan naar uh, Chile-E met Spacer. Wait Light plays, jump on, bubble up, bubble, love, what's in store? Love is the drug and I need to score. See? Dat was Kate Bush. Van de, uh, dit weekend is er weer uh, van alles te doen hier in Zandvoort. Uh, we hebben het, uh, het mooie weekend met Shanty uh, Koren. Dus uh, is het een beetje mooi weer. Mensen, kom. Want het is altijd beren gezellig. We gaan lekker verder. We gaan lekker uh, de, de discokant even op. En uh, we draaien even een gouden ouwe van Evelyn Champagne King. Dat was Tavares met Having Must Be Missing an Angel. Uh, de vooruitzichten voor deze week, die, uh, die zien er niet zo gunstig uit. Uh, veel regen, uh, een beetje zon nog uh, in het weekend. Uh, zaterdag en uh, zondag, maar temperaturen van 14 tot en met 16 graden. Dus daar worden we niet echt helemaal vrolijk van. Uh, daarom gaan we maar weer snel verder met muziek. En uh, we gaan weer lekker verder.